9 uur. Marian Haggeman met het NOS Journaal. De bouwsector is de economische crisis nog lang niet te boven. De werkloosheid onder bouwvakkers loopt nog steeds op. Op dit moment zitten er ongeveer 17.000 bouwvakkers zonder werk... en de sector verwacht dat er dit jaar nog duizenden bijkomen. Het aantal aannemers dat failliet ging... steeg van iets meer dan 400 in 2008 tot ruim 800 vorig jaar. Daaronder waren zowel grote als kleine bouwbedrijven... De problemen worden de komende maanden waarschijnlijk nog groter... doordat de prijzen van grondstoffen stijgen. Zowel kozijnen, stenen als staalconstructies worden duurder. Koningin Beatrix wordt zwaar gecensureerd in haar kersttoespraken. Dat zei de theoloog en dichter Huub Oosterhuis... een vertrouweling van de koningin in het EO-programma Blauw Bloed... In haar laatste kersttoespraak toonde de koningin zich bezorgd... over het huidige maatschappelijke en politieke klimaat in Nederland. Ze had verder willen gaan, maar deed dat niet... omdat de PVV het er niet mee eens zou zijn, zei Oosterhuis. Volgens hem worden de uitspraken van Beatrix over beschaving, solidariteit... wederzijds respect en tolerantie met argusogen gevolgd door het kabinet. En met name de PVV. De RVD wil op de opmerkingen van Oosterhuis geen commentaar geven. Voor het eerst heeft op het internationale filmfestival van Berlijn een Iraanse film De Gouden Beer gekregen. De prijs voor de beste film ging naar het familiedrama Nader Simin, A Separation. Daarin staat een huwelijkscrisis centraal, maar ook de maatschappelijke en politieke problemen in Iran worden aan de kaak gesteld. De film kreeg ook de prijs voor de beste acteur en beste actrice. Regisseur Farhadi is een van de weinige Iraanse filmmakers die in het buitenland hun werk mogen vertonen. Het filmfestival in Berlijn had ook een Nederlands tintje. De film Slaafkrankheid, van de Duitse regisseur Keuler, kreeg de zilveren beer voor beste regie. In die film speelt Pierre Bokma de hoofdrol. Het weer. In het zuiden motregen of lichte sneeuw, vannacht vrijwel overal lichte vorst. Morgen droog, bewolkt en het wordt 1 tot 5 graden bij een stevige oostenwind. Dit was het NOS Journaal. U bent voordeelslager.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 Nogmaals goedenavond. We gaan snel naar Sebastian Timmerman. Die kijkt naar Irene Wust, maar die had een misser. Een ronde geleden, net voor het ingaan van de laatste ronde in de binnenbocht. Leest ze nog wel op de B, maar dat kost tijd. En daarom denk ik dat het Nederlands record van 1.52.38 er niet in zit voor Irene Wust. Die wel de beide armen losgooit en nog een uitsprint uitpest. Maar inderdaad, het is wel de snelste tijd, maar geen Nederlands record. 1.53.76, de tijd voor Wust. Eén rit nog te gaan, Wust aan de leiding. AZ nog steeds met 1-0 voor in Heerenveen, Bas en dat is na een uur voetballen. De voorsprong door de golf van Wern Er is gewisseld bij Herenveen. Veen. Dost in de ploeg gekomen voor Svek. Dat betekent een uh, verse aanvallen erbij. Dat betekent ook dat Elm, die daar stond, wat meer op het middenveld is gaan spelen. Dat is aardig, want dan komt hij zijn broer meer tegen. Dat zal nog wel wat aardige duels opleveren. Voorlopig staat AZ voor in het abel stadion Volleybal, Landsteden Rotterdam, Lars Geerts. Rotterdam heeft het initiatief volledig overgenomen in Zwolle. Het staat 17-12 voor in de derde set. Het staat nog wel 1-1 in sets. En we gaan nu pas naar Groningen, Roda, omdat er wat aan de hand was, Indy. Nou, we hebben een doelpunt gehad vlak voor het nieuws. Dat hebben we gehoord. Matt Jonkers, een elfte van dit seizoen. Roda leidt met 1-0 tegen Groningen. Maar Groningen heeft meer tegenslag vanavond. Want eerst moet, moest Peter Andersen. Met een blessure naar de kant. Agilore zijn vervanger. En nu ziet het er slecht uit voor de linksback van FC Groningen. En dat is Frederik Stenman. Die kwam ook ongelukkig. verdrijft zijn knie een beetje. Terwijl Biermans jonker weg is. En de bal net niet raakt. Waardoor Luciano de bal kan pakken. Met andere woorden, na 21 minuten is het spelletje toch heel vreemd aan het worden. Want Groningen steeds in de aanval. Speelde heel aardig voetbal. Roda komt eigenlijk plotseling op 1-0. Na al een paar goede mogelijkheden te hebben gehad via Scobu Was het... Jonker die de 1-0 maakte overigens een prachtige diepe bal van Jimmy Hempte op uh, Willem Jansen. En Willem Jansen die de bal uh, teruglegde op uh, Matt Jonker die uh, de bal voor het intikken had. En dat was een, uh, een mooi doelpunt. het ziet eruit dat Stemman weer opgelapt is aan de zijkant. Dat is knap. Hij heeft een paar minuten op de grond gelegen. Moest daarna uitgebikt worden. En hebben ze hem daarna weer op de been gekregen. En kan dus verder voetballen. zal nodig zijn voor Groningen. Want Groningen staat dus achter na uh, een kwart wedstrijd tegen Rode -IJS. En nu komt Stenman weer terug in het veld. Eén wissel dus gezien. Agilore voor Andersson. En nu balbezit voor Rode SC. Via de aanvoerder David de Vouw. met de korte moutjes. Bal via zijn tegenstander over de zijlijn. En Roda mag gaan gooien. Roda leidt met 1-0 tegen FC Groningen. De 1500 meter bij de vrouwen. Sebastian Timmerman. laatste rit staat op het punt van beginnen. Christine Nesbit, de Canadese dame, gaat het in de binnenbaan in eerste instantie opnemen. Tegen Marit Leenstra, de nummer 1 en 2 uit het Wereldbekerklasse. Maar wat is het verschil groot? 154 punten maar liefst. Uh, tussen Nesbit die alle wereldbekerwedstrijden op deze 1500 meter won. En Marit Leenstra, die twee keer op het podium stond. Uh, het ijs moest even verzorgd worden. Er was een, uh, nog een gat in het ijs achtergebleven. Na de val van Woukhard. Misschien dat dat ook wel de plek was waar Wust die missen maakte. Dat is allemaal nu gebeurd. Je hebt het over die val, iedereen... Sebastian? Ja, over uh, die val van Woukhard, inderdaad. Uh, ja. Sab Sablikova, mag die nou nog ja. overrijden? Ja, die mag overrijden, inderdaad. En ik denk ook dat ze dat gaat doen, want ik zag haar coach, Petr Novak, al met een van uh, de scheidsrechters. Te staan. Dus uh, de uitslag van Dadelijk is nog enigszins onder voorbouw, Omdat ze Blikova normaal gesproken uh, zal gaan overrijden. Nesbit ondertussen doorgekomen naar de 300 meter in uh, de tweede tussentijd uh, in die fase van de wedstrijd. Nu naar de buitenbocht toe. Leenstra volgt op een aantal meter. Het uh, persoonlijk record van Leenstra is een trouwens, 88 trouwens. Dat reed ze vorige week. Dus ze gaat goed mee op dit moment met Christine Nesbit Die vorige week in Calgary bij dat WK. Haar eerste nederlaag leed van dit seizoen op de Schaatsmel. En nu een beetje wordt uh, opgejut door Marit Leenstra. Die goed mee blijft gaan. En na 700 meter. Met maar een dikke tiende van een seconde achter ten opzichte van de Canadese. Leenstra op de kruising naar de buitenbaan toe. En Christy Nesbit. fel aangemoedigd door uh, haar coach. naar de binnenbaan toe. En dan kan ze nu weer het verschil gaan maken. Maar ze moet eerst maar eens haar best doen. om überhaupt naast Marit Leenstra te komen. Uh, Nesbit ziet er niet zo super uit. Of Leenstra is bezig aan een super. 1500 meter. Dat kan natuurlijk ook als de bel klinkt voor de laatste ronde en met 1.22.32 Marit Leenstra bijvoorbeeld maar uh, twee tiende van een seconde boven het Nederlandse recordrijd van Irene Wust. Dezelfde rondetijd had als uh, Wust destijds had en Leenstra heeft het voordeel dat ze nu naar Nesbitt toe kan rijden op de kruising en de laatste binnenbocht heeft. En dan gaat Marit Leenstra hier gewoon Christine Nesbitt verslaan. 1.53.75. Dat is dit de tekloppertijd van Irene Wust. Nesbitt is verslagen. Wat doet Leenstra? Die komt in de buurt, ook nog van het Nederlands record. Dat zit er net niet in. Maar met 1'53,39 wint Marit Leenstra hier wel de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City. En dat is voor Marit Leenstra volgens mij de eerste keer in haar carrière dat ze de wereldbekerwedstrijd wint. Inderdaad, Leenstra gaat dus met de winst aan de haal. Wüst tweede en Nesbitt derde. Het is nog even onder voorbehoud natuurlijk, omdat Sablikova moet gaan rijden nog. Die mag overrijden, maar die moet een dik PR gaan rijden. Wil ze die tijd van Leenstra gaan kloppen. Hey Pedro okay. where we go AZ in Heerenveen en die komt op naam de tweede goal van Hector Moreno. Het gebeurt na 68 minuten, vrije schop van Siktor Sondbal in de muur. De herkansing gaat er wel langs, de vuist van Stoer Elagaard en de rebound voor Moreno van dichtbij 2-0 voor AZ. Early in the Morning van Cindy Loper was dat. AZ met 2-0 voor tegen Heerenveen. Is dat beslist, was? Nou, dat durf ik niet te zeggen, want Heerenveen heeft uh, toch wel een paar mogelijkheden gehad. Zo even alweer, een dertigtal uh, nou ja, seconden na de goal... die dus door Moreno wordt binnengetikt uit de rebound van die vrije schop. Goeie kopbal van Elm en op de lijn in het doel van AZ lopen keeper Esteban... en Nick geven elkaar eigenlijk in de weg. Paul blijft uiteindelijk aan de goede kant van de lijn voor AZ... Dat had bij wijze van spreken maar zo de 2-1 kunnen zijn. Herenveen is uh, niet in het beste te doen. Dat bleek in de eerste helft met name. In de tweede helft komen ze wel graag. Nu Narsing, Narsing maait over de bal. En dan kijkt iedereen naar de scheidsrechter. En wordt er gevraagd aan Kuipers: heb je niet gezien dat er een overtreding zou zijn gemaakt tegen Narsing? En Kuipers zegt: Nou, ik heb niks te zien. Dan is de voetballer gewoon verder. 20 minuten nog te gaan. Herenveen heeft de bal, publiek boos. Vlam in de pan, heet avondje. Dat kan er in de. Siberische omstandigheden dan wel weer een keer bij. Lekker warm. En het bal bezit zit voor Juricic. Die nu aan een solootje begint aan de linkerkant van het veld. Asaïdi wacht af en Asaïdi draait en draait. Maar de bal blijft aan een touwtje bij Juricic. Die dan een korte 1-2 aangaat met Jonga Pin. Dan de bal verliest. 4-gever nu. Die laat zich dan door Juricicic weer heel makkelijk van de bal zetten. En moet als een haast terug. Centrale verdediger. Als de bal aan de voeten ligt bij Asaïdi, Er komt een voorzet. Dost en Elm. Dost komt door. En of Elm komt door. Dost op de lat. Hij komt, op de, hij komt fantastisch door Elm. de bal komt eigenlijk voor de voeten van Dost. Die draait op 4 meter van de goal. Nog weg van de tegenstander. Dan moet Esteban komen. Dat doet Esteban ook. Maar die heeft geen schijn van kans als Dost uithaalt. Maar de bovenkant van de lat raakt. Opnieuw een hele beste kans. De grootste zelfs in deze wedstrijd voor Heerenveen. Dit keer van Bas Dost. Die dan na al dat gezeur rondom zijn mislukte transfer naar Ajax zo graag. Een goal zou maken. En het publiek hier dat wel weer vrolijk applaudisseerde toen hij het veld in kwam. Een cadeautje zou hebben gegeven. Dan was de wedstrijd onmiddellijk weer spannend geworden. Dat is hij nu met 0-2 niet. Of wordt het nog erger ook. Als na 72 minuten AZ via Sikthorson aan de rechterkant ontsnapt. Breuer heeft de achtervolging ingezet. Sikthorson met de cornervlag aangekomen. Draait en dribbelt weer naar binnen. Grindheim gaat zich er dan mee te bemoeien. Dan gaat de bal over de zijlijn. Blijkt Sikthorson hem zelf het laatste te hebben geraakt. En komt er een ingooi voor Herenveen. Nee, het voelt toch nog niet... Alsof het gedaan is in deze wedstrijd. Omdat Veen wel voldoende agressie toont. In de nou ja, tweede helft eigenlijk met name. Om nog wat van deze avond te maken. Of het lukt? Het antwoord in de komende 18 minuten. Groningen-Roda dan nogal wat blessures daar. Kan het ook aan het veld liggen, Andy? Nou, het zou me niet verbazen, Ronald. Het is alsof ze een betonnen vloer spelen, Maar het staat nog altijd 1-0 voor Roda. En Groningen wordt sterker. Nu is het Adjelore die de bal langs het doel schiet. Net een vliegend schot. Vlammend schot ook gezien van uh, Pedersen. En dat werd goed gestopt door Titon, de keeper van Rode 1-0 de voorsprong van Roda. Nog altijd via Jonker. Ook Roda laat zich niet onbetuigd in deze wedstrijd. Heeft kansen en mogelijkheden met name voor Skobo gehad. Maar deze spits, ik zei het al eerder, uh, laat zien dat het uh, geen uh, beste spits is. Een gele kaart hebben we voor Mats Jonker. de En uh, De doeltrap is voor Rode SC, voor Titon. Titon die de bal naar voren rand richting Skobo, maar die verliest dat uh, van Bel. Komt er nog met een teentje tegen maar de bal gaat over de zijlijn. En dus mag er gegooid gaan worden door FC Groningen. Het zei het al, een leuke wedstrijd om naar te kijken. Omdat beide ploegen aanvallend spelen, ook Rode EC. In deze hel van het noorden doet voetbal het ook erg goed met Ruud Vormer. Weer als een van de betere mensen samen met Willem Jansen in die as van het veld. En ook Jonker speelt een uitstekende wedstrijd tot nu toe. Jonker is nu aan het jagen bij Granquist. Maar Granquist komt er goed uit. Speelt de bal naar de linkerkant. Naar de nog altijd een beetje hinkenpinkende Stenman. Die de bal snel naar voren speelt naar Tadic. Veel aanvallen via de linkerkant bij FC Groningen. En vaak lukken ze ook nog. Nu helemaal niet. Omdat er een misverstand is op het middenveld en de bal over de zijlijn gaat. En Rode AC mag gaan gooien. Laat dat over aan David de Vouw. De aanvoerder en rechtsback van Rode AC Die kan dat redelijk ver. Maar dat is in dit geval niet nodig. Want er lopen wel wat mensen. Nou ja, niet echt vrij. Maar dan gaat de bal richting Scobo. Dan ben je hem eigenlijk meteen kwijt. En dat is ook zo: Want Agilore heeft de bal afgepikt. Speelt hem naar Tadic. Aan de linkerkant. Tadic met de vouw. Trekt naar binnen, trekt naar buiten. En trekt dan weer naar binnen. Probeert er langs te gaan. Maar lukt niet. Want de Belg de vouw is een uitstekende verdediger. En heeft de bal op... Opgepikt En meegegeven aan Scobo. Die geeft nu wel een goede bal naar Zwert. Zwert naar de vouw. De vouw naar vormer. En dan is er ruimte. Speelt er wel meteen door naar Jonker. Mat Jonker. De bal naar Wielaard. Wielaard naar de linkerkant. Naar Hemten. Met die prachtige paas stond hij aan de basis van het doelpunt van Rode EC. Paas naar Willem Jansen. Willem Jansen. Bal voor het doel. Luciano geklopt door Mat Jonker. Bal gaat naar voren. Overtreding, lijkt me van Scobo. Dan wil hij zo in balbezit komen. Dat lukt niet. De overtreding is inderdaad gezien door de scheidsrechter zit er de overtreding op Andreas Granquist. Vrije trap voor FC Groningen. Na 33 minuten spelen FC Groningen 0. Roda 1. En dat mogen we toch een kleine verrassing noemen. Hoe zou het bij de Landstede Rotterdam zijn? Lars? Nou, zo'n duizend man in een zeer warme hal kan ik wel zeggen in Zwolle. Op dit moment die kijken hoe hun ploeg op achterstand staat. 2-1 in sets is het geworden. Want de derde set ging naar Rotterdam en die ging zeer, zeer overtuigend naar Rotterdam. 25-15. Ik denk niet dat ik Landsteden ooit zo slecht heb zien spelen als in die derde set. Nu werd ongelooflijk slecht geserveerd. Ik, de, ik geloof alleen al dat Rotterdam zeker 8, 9 punten op de service van Landsteden heeft kunnen maken. Puur omdat die bal niet fatsoenlijk over het net kwam uh, van de Zwollenaar. Of bij, uh, bij de Rotterdammers van Zwolse kant. Nee, het is niet om aan te zien op bepaalde momenten. Rotterdam profiteert had bijvoorbeeld Jeroen Overbeek op de servicelijn. Die legde ze diep, diep achter in het veld bij Zwolle. Daar kon Zwolle vrij weinig tegen inbrengen. Punt na punt werd er gescoord. En dus werd het 25-15 in die derde set in het voordeel van de Rotterdammers. De vierde set. Daarin probeert landsteden die slechte fase er enigszins goed te maken. Maar ik moet zeggen, daar worden ze een beetje bij geholpen door Rotterdam. Want die hebben ook nog niet hun beste spel laten zien in deze set. Stand 7-6 in het voordeel van Zwolle. Dat Madonna met Papa Don't Preach. Herenveen moet nou wel opschieten als ze er nog wat van willen maken, Bas. Ja, ze duwen en ze drukken. Maar voorlopig staat het nog altijd 0-2 in het Abelenza Stadion. 10 minuten nog te gaan. Zo even iedereen boos bij Herenveen. Omdat uh, Dost werd getorpedeerd door de doelman van AZ. Esteban, die zich volkomen verkijkt op de snelheid van een lange bal. Die van achteruit kwam van uh, Griendheim. Dost loopt heel slim door langs de verdedigers. En komt dan in botsing met de doelman. Die hem eigenlijk uh, toch wel behoorlijk raakt. Scheidsrechter Kuipers vindt het niets. En laat maar doorspelen. Dost moest zelfs even zich buiten de lijnen laten behandelen. Maar is weer in het veld. Leek mij toch een overtreding van de keeper. Terwijl nu Jan Maat een bal voorzet. Die blijft bijna aan de voeten plakken van Azaidi. Maar wordt uiteindelijk toch door AZ weer onschadelijk gemaakt. Het zal zo'n slotfase worden waarin Heerenveen verder en verder moet. En waarin de ploeg meer en meer risico's zal moeten nemen. En AZ natuurlijk loert op een counter. Nick van der Velde heeft ingebracht voor wat snelheid nu. Terwijl Dos nu vanaf dat gaat schieten. En de bal tegen Moreno aanramt. En dan is de verdediging van AZ werkelijk volkomen in paniek. En wordt er een bal lukraak weggeknald. En komt die ter hoogte van de kornervlag over uiteindelijk de zijlijn. Zodat Heerenveen er een ingooi aan overhoudt die Jan Maat dan maar gaat nemen. Ik uh, heb het gevoel dat Heerenveen nog wel een goaltje gaat maken. Of dat genoeg is voor een resultaat is altijd waar de vraag. Terwijl Djuricic nu de bal verspeelt. Maar uh, Elm er als de kippen bij is om het balbezit voor Heerenveen voor te zetten. breuier de bal het strafselgebied inschept. Daar komt hij onmiddellijk weer uit ook. Het lijkt erop dat het slotoffensief van Herenveen nu echt al begonnen is na 81 minuten. En de bal aan de voeten van Kopic. Kijkt ook naar dat strafopgebied, het overvolle strafhofgebied. Daar komt de bal, Paulsen met Dost. Paulsen laat de bal lopen. Dost houdt hem nog binnen zelfs. Narsing kan hem dan opnieuw voorzetten, maar daar is dan van Herenveen helemaal niemand. Daar kan Marcellus de bal terugkoppen in de handen van Esteban. Paulsen verkijkt zich daar volkomen op de aanwezigheid van tegenstanders omdat hij denkt de bal rustig over de achterlijn te laten lopen. Dat lukt niet. Dost reageert uitstekend. Maar het levert voor Herenveen uiteindelijk geen kans op. Acht minuten nog. En het zou nog wel eens een aardige slotfase kunnen worden in Herenveen. Voorlopig staat AZ met 2-0 voor. Nog even kijken naar deze counter van AZ. Als om de bal krijgt aan de rechterkant van het veld. Heel veel tijd nodig heeft. Wel twee mensen voor de goal. Dan Marcel is inschakeld. Die zou kunnen schieten. Rand Randstrafschopgebied. Waarom zou je het niet doen? Maar dan verspeelt hij de bal. En heeft Herenveen hem weer terug. Blijft 0-2. Roda nog steeds op de been. En die haalt kant. Ja, het gaat dus slecht uh, met een ploeg in het noorden voor ons nog. De kampioen van het noorden, Groningen, staat uh, met 1-0 achter. doelpunt te maken. Jonker. En weer is uh, Roda weg via Jonker. Jonker had gebied. Mooi balletje richting Scobu. Maar de uitschuifarmen van Luciano voorkomen erger voor FC Groningen. Hij uh, pikt de bal weg voor de voeten van uh, Scopo. Die uh, de minste speler is van het veld in de eerste helft. Anders had het er allemaal nog veel erger uitgezien voor FC Groningen. Adjolore heeft de bal gepaast. We zitten in de 42 minuut van de eerste. De hel. Bal gaat naar voren De de Enevoltsen krijgt een klein duwtje. Waarop Wielaert krijgt de vrije trap mee. Zeg maar iets, een meter of vijf bij de punt vandaan is hij al snel genomen. Enevoltsen vanaf de rechterkant bal voor. Wordt gekopt, probeert hij te koppen Pedersen. Levert slechts een hoekschop op via K. En dus mag Groningen de zesde hoekschop van deze eerste helft gaan nemen. Tegen twee van Roda. Maar één van die twee leverde wel het enige doelpunt op in deze wedstrijd. Vanaf de rechterkant gaat het Thadis worden met het linkerbeen. Die die bal erin zal willen gaan draaien richting Titon. De uitstekende Poolse doelman. Daar komt die hoekschop van Tadic voor. Het doel wordt gekopt door Grankwist onder andere. En dan is het Pedersen. Nee, het is goed werk van Ruud Vormer. Die de bal wegschiet. Maar de bal via zijn eigen lichaam terugkrijgt. En dan gaat de bal naast het doel van Titon. En dus weer een hoekschop voor FC Groningen, de zevende. Via Tadic aan de linkerkant. We zitten in de 43ste minuut. Tadic met het linkerbeen vanaf de linkerkant. Dus een bal die van het doel afkomt. Daar komt die hoekschop. Komt die weer voor het doel. Jawel, mooi voor het doel. Maar weggekomen door K. Opgevangen door FC Groningen. Weer ingezet. En dan kan Grankwist de bal niet schieten. Wordt hij wel opgevangen door Sparv. Een overwicht en een drukkend Groningen in die laatste. De laatste minuten voor rust. Want men wil met een betere stand de rust ingaan. Als de bal weer voor wordt gegeven. Hier zit weer wat in. Als is de bal heeft bij de hoekvlag. En een voorgeeft. En de kopbal is daar. En daar is hij. Doe ik het niet. Hoe is het mogelijk? Titon haalt hem er nog uit. De kopbal was uitstekend, hoor, van Jonas Evans. Maar Titon tikt de bal nog net onder de lat vandaan. De kopbal. En een mooie aanval. bal wordt voorgegeven door Tadic. En dan gekopt door Evans. En Evans die gaat via de handen van Titon gaat de bal over het doel. Dus weer een hoekschop. Nu weer van de rechterkant. Weer van Tadic. Daar komt die bal voor het doel. Wie kan er nu kopen? Het is nu Scobo die de bal wegkomt. Tenminste de rechte lucht in. Blijft dus in het strafschopgebied. Kan Tadic de bal voorgeven met links. Daar komt die bal, wordt een duw gegeven. Blijft toch bij het doel van Roda. Maar dan wordt hij met moeite weggewerkt door Rob Wielaert. Opgevangen. Door FC Groningen, achterin door Kieftenbelt. Kieftenbelt gaat hem weer inbrengen in de laatste minuut van de eerste helft. Nog altijd de 1-0 voorsprong voor Roda. Maar Groningen verdient de gelijkmaker als Hadouier de bal heeft gekregen. En er met een wilde trap richting Jonker speelt. Maar daar wordt de bal meteen weer opgevangen door FC Groningen. Gaat de bal weer naar voren, de diepte in. Maar niet opgenomen door iemand van Groningen. In tweede instantie wel, maar dan is het goed werk van Zwert. Uh, die uh, de bal speelt naar David de Vauw. Uitkijken voor de counter van uh, Rode JC als de vormer uh, de bal heeft op de middellijn. Nu is de counter eruit, want alles van Groningen is weer terug op de positie waar ze moeten staan. En gaat de bal via Skobu terug naar Pamudu K. K, balletje breed naar Hemte. Hemte kan de bal dan naar de linkerkant, naar Adouier geven. Adouier nu weer op de helft van FC Groningen. Halverwege de helft van FC Groningen. In de diepte sprint onder andere Wilm Jansen. Maar de bal gaat naar Skobu. Maar die heeft echt helemaal niets Vanavond laat de bal zomaar weer van de voeten afspringen. En dus kan Groningen overnemen met Luciano. Laatste halve minuut van de eerste helft 1-0 voor Groningen. Doelpuntenmaker uh, Mats Jonker. Als Groningen weer in balbezit is, Groningen de diepte zoekend met Sparf. Sparf naar Stenman. Stenman halverwege de helft van hij speelt de bal door naar Agilore. Ingevallen voor de geblesseerd geraakte Andersson. Speelt via Tadic de bal naar Sparf. Sparf naar Agilore. Agilore twee minuten extra tijd. Dat heeft te maken met de blessures die er zijn geweest. Als de bal weer naar voren gaat naar Stenman. Stenman naar Tadic. Tadic buitenom speelt de bal met rechts voor. in het strafschapgebied. Daar moet je toch komen zou je zeggen. Nee, hij komt weer niet, want Sparf... Kan de bal niet op het doel schieten. Omdat er goed verdedigd wordt door FC Groningen. nu is er wel een echte counter met Hardewier. Hardeweer met heel veel ruimte voor zich. Gaat lopen met de bal aan de voet. 3 tegen 2. Nu is het 3 tegen 3. En alleen Jonker en Scopo nog voor het doel. Maar Haddeweer een strafspapriet. Hardewier wil uithalen en schiet de bal op de benen van Gronkwist. Gaat de bal in de voeten van Jonker van Jansen komen. Die hem naar hem te speelt. Spannende situatie in de slotfase van de eerste helft. Met balbezit voor Mats Jonker. Jonker brengt de bal voor het doel, maar wordt weggewerkt door. Stenman, Angelore bal naar voren, is het uh, wielaard die hem weer opvangt. Nu is het weer even omgekeerde wereld. Nu is het uh, Rodiacy dat. Uh steeds balbezit heeft. Bal helemaal terug naar de eigen keeper, naar Titon. Titon, bal naar voren. Maar dat is een slechte bal van Titon, want hij speelt de bal over de zijlijn. Mag er gegooid gaan worden door FC Groningen. En dat gebeurt rechtsachterin bij Kieftenbelt, Kieftenbelt, bal helemaal terug naar Luciano. En dan gaan we zo langzamerhand richting de zeer verdiende warme koffie of thee. Want het blijft koud. De, het grootste gedeelte van het publiek gaat nu al richting de sponsorboxen, want dat zijn altijd de mensen die het laatst komen en het eerst gaan. En dan dan gaan we de bal naar voren nog een keer zien van FC Groningen. Goed eh, verdedigend werk van K. K die eh, de bal wel speelt in de voeten van Tadic. Aan de rechterkant nu uitgeweken. Eh, Tadic nog altijd in balbezit in de slotseconde van de eerste helft. Als eh, eh, Pedersen probeert de bal onder controle te krijgen. Dat lukt niet. Heeft Willem Jansen de bal. Geweldige voetballer. Speelt de bal eventjes naar Hadouier. Ook goed spelend in deze eerste helft voor Roda. Hadouier nog altijd in balbezit. Gaat eh, op zoek. In de diepte loopt Scobo. meter of zes buiten spel. Dus houdt Hadouier in. Speelt de bal... Naar Zwert, Zwert naar buiten. En dan uh, is het weer zoeken naar een mogelijkheid voor David de Vouw. Nee, er wordt uitgetikt door Rode EC. En zo gaan we naar de slotseconde van de eerste helft. En leidt bij rust. Rode EC met 1-0 door het doelpunt van Matjunker tegen FC Groningen. Veen een beetje uitgeraasd, pas zichlijk. Ja, eerlijk gezegd uh, wel. Het is nog een uh, minuut of anderhalf plus wat extra tijdig altijd. Staat AZ met 2-0 voor. En Veen probeert het wel. Dichterbij dan die bal van Dost. Op de bovenkant van de lat is de ploeg van Ron Jans ook niet meer gekomen. En nu de welbekende moed der wanhoop. En dan maar pompen in dat strafschopgebied. Dost kopt een bal door. Narsing wilde nog aan. Leidt mij toch een tamelijk hoog been in het duel met Paulsen. Maar de scheidsrechter zegt dat mag van mij. Paulsen kopt de bal over de achterlijn. En dat levert Veen dan nog een hoekschop op. AZ heeft inmiddels de hele voorhoede vervangen voor nieuwe verse krachten. Zelfs pellen. Die nu natuurlijk met zijn lengte handig kan assisteren achterin in de ploeg gekomen. Hoe komt de hoekschop? Wordt gemist in eerste instantie. Oh, wat een knal van Kopits dan. Als Dost eigenlijk langs de bal heen loopt. En Kopits vanaf een meter of 15 de bal perfect op zijn schoen krijgt. En hem een ros geeft in de richting van het doel. Waar de keeper totaal gezien is. En de bal uiteindelijk van de lijn wordt gekopt door een van de veldspelers. Ik denk dat dat schaars is geweest die de bal op zijn hoofd krijgt. En zo hard dat hij er nog even last van heeft ook. Nieuwe hoekschop dus voor Heerenveen. Komt de bal weer. Weer koop iets bijna. Dit keer een duel met Pelle die zijn waarde daar dus bewijst. En de bal aan de zijkant kan inleveren bij Ortiz. Dat is dan met Nick van der Velde en Pelle. Dat zijn de invallers van AZ. En dan mag AZ zowaar nog even op de helft van Heerenveen komen. Ook komt de diepe bal naar Pelle. Grindheim is meegelopen en kan de bal afleveren bij Stoer Ellegaard. 20 seconden nog te gaan. Plus extra tijd. De vierde official prepareert het bord. Zit er nog wat in voor Heerenveen. Zit er nog een stuntje in. Dan zal het heel snel moeten gaan. Juricic aangespeeld aan de linkerkant. Opgewacht door Marcellus. Hij houdt in. Moet dan ook nog weer om Nick van der Velden heen draaien. Die eigenlijk goed mee terugverdedigt. De vierde official zegt inmiddels drie minuten. De speaker praat hem na. En op het moment dat Heerenveen via Asaidi de bal heeft. Hebben de Friese dus nog drie keer 60 seconden. ...om twee keer te scoren tegen AZ. Ik zie het niet gebeuren, maar alles kan. Breuer, diepe bal het strafhofgebied in. Wordt weggekopt door Moreno, opgevangen door Ortiz. Die blijft heel rustig met de bal aan de voet kijken wat de afspeelmogelijkheden zijn. Kort een tweetje met Moreno. Dan de bal naar de buitenkant. Palsen, die is wat minder rustig. Dan gaat de bal naar Schaars, die geeft hem een trap naar voren... ...waar Pelle, want nog vers, wel achteraan wil lopen. Die wordt nu geschaduwd door Kopic. Komt aan de zijkant uit en loopt dan heel dom de bal over de zijlijn. Ingooi voor Heerenveen. Dat er eerlijk gezegd, en dat zei ik zo even al in, in de reactie op jouw aankondiging, Ronald... dat ARV er niet echt meer in lijkt te geloven. Het beste is er wel af. En als de ploeg wat had gewild, dan had bijvoorbeeld zo'n bal van Dost bovenkant erin ingemoeten. Dan had de ploeg uit Friesland nog werkelijk een verhaal gehad. Nog toch maar een keer met Jong-Apin op de helft van de tegenstander. Van der Velden is mee terug, verdedigd mee terug. Jong-Apin heeft veel tijd nodig om te kijken waar hij met die bal naartoe wil. voetballen zou ik zeggen heeft niet zoveel zin meer. Die ballen moeten dat straf gebied in. Dat heeft Breuer begrepen. De bal wordt weggekopt door Elm, de Elm van AZ dus. Slecht verwerkt dan door Kopiets. Dan uh, wordt dat hersteld door Greenheim die de fel ingaat in duel met Wermbloom. Maar de bal speelt. Breuer opnieuw. De bal het strafschopgebied in. Elm wil doorkop in de richting van Dost. Maar daar komt de bal nooit. Wel weer op het hoofd van Greenheim. Juricic, Asaidi. Zo staat AZ dus wel onder druk en met de rug tegen de muur. Asaidi met Marcellus. Wil er langs. Komt er niet langs. Schiet de bal vervolgens tegen Marcellus op. Marcellus maakt meteen naar de scheidsrechter het gebaar. Geen corner toch, maar een ingooi. Asaidi zegt, volgens mij was het wel een corner... De scheidsrechter maakt het gebaar van ingooi. En dat betekent dat Breuen nu moet overkomen. Nou, dat kost ook lekker veel tijd om daar vanaf de rechterkant naar de linkerkant lopen een ingooi te nemen. Dat is nu inmiddels wel gebeurd. Dan krijgt hij de bal terug van Juricic, Geeft hem op zijn beurt weer aan de serve hiermee. Oeh, goed steekballetje. Assaidi wil dan met een heel mooi schot de bal in de verre hoek langs Esteban draaien. Maar als ook dat dan mislukt en Esteban zich voor de vorm nog maar eens boos maakt op zijn verdedigers... die Asaidi daar de ruimte geven om de bal te kunnen aannemen en te schieten... Dan is de angel toch wel uit de wedstrijd. En weet eigenlijk iedereen dat het gaat aflopen op een 2-0 zegen voor AZ. Fans uit Alkmaar vieren feest alvast. Het publiek neemt massaal afscheid van het Abelensra stadion. Want die geloven het wel in deze toch koude avond. Als de bal nog even rondgaat en uiteindelijk in de middencirkel voor de voeten komt. Of liever voor het hoofd komt van Wermbloom. En Pelle nog een keer de bal aan zijn voeten mag voelen. 30 seconden is er nog over van de 3 minuten extra tijd. Pelle gaat nog een keer wandelen. De achtervolging is ingezet door Elm. Pelle blijft op de been. Dan geeft dan een paas in het strafzoengebied van Heerenveen. Waar werkelijk geen ploeggenoten bekend is. Die bal wordt opgevangen. door stoer. Elagaard die nog een keer haast maakt. Maar dat zal vergeef moeite zijn. Zeker als hij de bal op het hoofd trapt van Palsen. En AZ de bal weer heeft. Zo heeft AZ naar de zee of naar de nederlagen... In Rotterdam tegen Excelsior. De thuisnederlaag die flink was maar geflateerd tegen PSV vorige week. Vanavond toch een succes gehaald in de wedstrijd tegen Heerenveen. Dat nou juist na de 0-0 tegen NEC en de zegen op NAC. Afgelopen week weer het gevoel had dat het in 2011 plotseling toch allemaal de goede kant op draaide. Maar daar bleek vanavond dus met name in de eerste helft helemaal niets van. De tweede helft, toen zei Heerenveen we willen wel. Maar toen ging het eigenlijk niet meer zo. En ontbrak ook een beetje het geluk. Maar AZ over 90 minuten gesproken... Heeft uh, toch wel wat laten zien. En dat uh, resulteerde in goals van voor Rust en Moreno erna. En zo winnen de Alkmaarders in Friesland met 2-0. Dus kijk hoe het bij het volleybal is inmiddels. Rotterdam al uh, over de streep, Lars? Ja, Rotterdam net over de streep gekomen inderdaad. Robin Overbeke te nog even wat het verschil was in deze wedstrijd. Namelijk service. Hoe je een goede service slaat. Overbeke deed dat uitstekend. Hij sloeg een ace op matchpoint. Het werd 21-25 in de vierde set. En daarmee pakte Rotterdam deze wedstrijd binnen. 3-1 werd het uiteindelijk. Puur en alleen omdat Landsteden niet conserveren een, uh, een vanaf de tweede set. De eerste set deden ze het nog heel aardig. Zetten Rotterdam onder druk, maar daarna was alle fut uit de ploeg. Van de Brink, de nieuwe coach van Landsteden, die Arno van Solkema is opgevolgd. Die kreeg zijn ploeg ook niet meer op de rit. En Zo is het dus Rotterdam dat dit duel wint. Zij ook zijn derde plek in, uh, op de competitielijst, op de ranglijst uh, verdedigd. Goed neerzetten, dus een uitstekende uitgangspositie... Zou hebben voor de play-offs. De Rotterdam wint in Zwolle. Publiek in Zwolle teleurgesteld. Spelers van Landsteden op de grond. En dan de 1500 meter in Salt Lake City. Wacht je nog steeds op Sablikova? Uh, Sebastiaan? <laughs> nee hoor, nee. Ik uh, kijk inmiddels naar een Japanner en Australië. Die aan het rijden zijn op de 10 kilometer. Sablikova wilde gaan overrijden. De coach had dat aangevraagd. Maar vervolgens lag ze minutenlang op een bankje tijdens de dwelpauze. Want ze mocht overrijden voordat de 10 kilometer bij de mannen zou beginnen. En besloot ze dat uiteindelijk toch maar niet te doen. Ze trok wat met haar linkerbeen. De grimas op haar gezicht zei eigenlijk wel genoeg. Dat ze toch wel wat last had na die valpartij. Ze werd dus onderuitgereden gereden door Amerikaanse tegenstandster Jillian Rukard. En misschien heeft ze daar toch wel een lichte blessure op gelopen. Ze heeft nog twee weken de tijd voordat de volgende wedstrijd op het programma staat. En dat zijn de wereldbekerfinales in Heerenveen. Leenstra dus definitief de winnares voor de eerste keer in haar carrière. Winnares van de wereldbekerwedstrijd voor Irene Wust, Leenstra en Wust zeker van een startbewijs voor de wk afstand op de 1500 meter. Het derde startbewijs daar wordt omgestreden over twee weken bij de wereldbekerfinales in Heerenveen. Nesbit eindigt op de derde plaats en Nesbit bouwt de leiding in de stand om de wereldbeker. Heren, vanavond won Excelsior van Willem II. Het werd nu liefst 4-0. De derde van onderen tegen de onderste. En Willem II, ja, je krijgt steeds meer medelijden met de Tilburgers... want de achterstand op de rest wordt nu al erg groot. Degradatie hangt Willem II boven het hoofd. Jeroen Gruter met de aanvoerder van Willem II, Arjen Swinkels. Arjen, uh, aan het einde van de wedstrijd begonnen jouw supporters... die van Willem II te zingen schaam je kapot. Kun je dat voorstellen? Pff, ja, ze hebben groot gelijk vandaag, vind ik. Het is dus gewoon een, uh, een wanprestatie van ons. Ik heb uh, geen één uh, positief woord vandaag uh, voor ons. En uh, het ergste is gewoon dat je 500 mensen mee laat komen... en die uh, helemaal voor, uh, voor niks hier naartoe zijn gekomen. Ja, het belang van de wedstrijd uh, lijkt me vrij duidelijk. Hoe kan zoiets dan gebeuren? Dat weet ik niet. Ik denk, uh, als je ziet hoe je de laatste week had ge hebt gespeeld... dat het juist een vordering in zat. Maar uh, ik denk dat je met deze wedstrijd van vandaag... dat je echt uh, alles uh, weer helemaal afbreekt... En, uh, ...dat je weer opnieuw zal moeten beginnen. Ja, want het gaat niet zozeer om de manier waarop uh, jullie voetballen. ...het gaat vooral om de instelling volgens mij. Ben je daar mee eens? Ja, vind ik wel. Ik denk als je pff, de hele eerste helft uh, geen één duel wint... Uh, ...we gaan allerlei hakjes doen... Uh, ...terwijl je niet eens drie keer naar elkaar kunt overspelen. Dan denk ik dat je het niet, uh, even niet helemaal begrijpt. En uh, dan wil je de tweede helft uh, ga je één op één spelen. En je weet dat zij goed zijn in de counter... Ja, dan weet je dat je er gewoon du du duels moet winnen. Maar ja, als je geen duels wint, ja, dan uh, speel je natuurlijk Excelsior uh, helemaal in de kaart. En dan uh, moeten we denk ik nog blij zijn dat het 4-0 is gebleven. De club zit in jouw genen, in jouw DNA. Uh, jou doet het echt iets. Uh, dat, ik heb niet het gevoel dat ik dat van je ploeggenoten kunt uh, zeggen. Uh, is dat iets wat je het meest uh, bijt, stoort? Ah, dat weet ik niet. Ik neem aan dat iedereen uh, bij ons in het team uh, uh, met uh, zaligheid voor Willem 2 wil. Ik zie het niet. Uh, alleen, ja, net zoals je zegt, vandaag heb ik er ook uh, baar weinig van teruggezien, ja. Maar doet het je iets? Ja, natuurlijk doe ik me iets. Als ik hier weer mijn 4 verlies. gewoon terecht. Het is meer dan dat. Ja, oké, okay, maar er zijn dingen die ik die zeer doen, ja. en, en Vorige week in de kleedkamer was, was iedereen boos. Dat je een uh, drie punten, of in ieder geval twee punten weggeeft. Vandaag wordt er gewoon niks gezegd. Dus ik denk dat iedereen dan een beetje met zichzelf euh, bezig is. Misschien ook maar even het beste. Ik denk dat we morgen wel uh, harder woorden gesproken zullen worden. Dat het vandaag niet echt nodig is. Maar hoe moet dit nou nog verder? Gewoon euh, zorgen dat je volgende week revancheert voor deze manprestatie. Arjan Swinkels, hij is de aanvoerder van Willem II... dat me met 4-0 verloor van Excelsior. De eerste twee doelpunten van Excelsior kwamen van Geert Arendt Roorda... die voor het eerst in de basis stond. Een prima begin dus voor de speler die van Heerenveen overkwam. Ja, dat, uh, dat heb je mooi geanalyseerd. Hè. Hoe heb je het beleefd op het veld? Ja, ik vonden dat we een goed startten en uh, we hadden gelijk veel druk naar voren. Uh, we wisten waar onze, onze kracht lag vandaag en uh, in de zwakte van Willem II. En daar hebben we hebben er goed gebruik van gemaakt. en dan kom je lekker op 1-0 en dan, dan weet je dat, je dat je met een duwtje in je rug speelt. En, ja, dan loopt het als een trein op een gegeven moment. Waren jullie verbaasd door de geringe tegenstand van Willem II? Uh, nee, ja, goed, nee. Eigenlijk niet. Nee, uh, ze staan hier voor niks zo laag en... Uh, en uh, ja, we hebben gewoon uh, de wedstrijd uh, opgevangen zoals altijd. En we wisten dat deze heel belangrijk was. En dan moet je gewoon winnen en dat was het enige wat telde. En dat hebben we, hebben we gedaan. Met verf inderdaad. Uh, twee doelpunten van jou. We hebben je een hele tijd niet gezien. Je bent uh, van Heerenveen overgekomen naar uh, Excelsior. Maar uh, eigenlijk is het een aantal jaren geleden dat je echt de boek stond. als een heel groot talent. En daarna is er heel veel met je gebeurd. Kun je een klein beetje in vlucht schetsen wat allemaal? Ja, ik ben... Uh... Na mijn eerste goede seizoen ben ik gebaseerd geraakt. Het heeft een lange tijd geduurd. Toen ik terugkwam, kwam ik vrijwel gelijk weer aan spelen toe. Dat was aan het eind van het seizoen. Uh, ja, jaar erop uh, precies hetzelfde. Ook weer in het begin uh, gebaseerd geraakt. en uh, duurde weer lang. Ik uh, ja, kwam weer terug ging weer spelen. Om, uh, om even te openen op een gegeven moment. En, uh, ja, dit seizoen kwam ik weinig aan spelen toe. In het begin wat invalbeurtjes. Op een gegeven moment raakte ik op de tribune. En dan, dan weet je dat je, dat je wil spelen. Dat is het enige wat ik wil. En, dan, uh, dan ga je iets anders zoeken. En ja, Gelukkig mocht ik wel zelfsje. Ja, is het een goede stap geweest? Tot nu toe wel. Ik ben heel erg tevreden. Ik, uh, ik heb twee invalbeurten gehad en uh, vandaag mocht ik starten. Ik heb gelijk de 90 minuten vol kunnen spelen en daar uh, ja, ben ik heel blij mee. Dat uh, lijkt op een basisplaats geworden hè? <laughs> ja, goed, dat is niet aan mij. Ik heb in ieder geval gedaan wat ik kon. En natuurlijk is er nog wel wat verbetering, uh, kan er nog wel wat verbeteren. Maar uh, ja, goed, dat uh, gaat met de wedstrijd, hoop ik. Hazzled Kit met Embrace. We hebben het al gehad over uh, Excelsior Willem 2. 4-0 werd het maar liefst. En Jeroen Guter hoorde u al met uh, spelers van beide kanten. Dan nu met de trainers. Eerst die van Willem 2, Gert Hirkus. Gert, de supporters van Willem 2. waar best wel veel trouwens voor deze wedstrijd... die uh, zongen Schaam je kapot. Snap je dat? Ja, uiteraard snappen we dat. Ik bedoel, uh, zij komen met 400 mensen hier naartoe... verwachten een strijdbaar Willem 2 te zien... Nou, het strijdbare zat er al uh, niet genoeg in in de eerste helft. Maar we waren ook gewoon nog ver onder ons, uh, ons niveau, denk ik, aan het voetballen. Dus dan snap ik best dat de supporters uiteindelijk uh, dat soort horen uit... als ze daar zoveel energie en tijd in steken om ons te steunen. En ze krijgen dit te zien. Hoe kan zoiets? Ja, dan vragen wij om ons even natuurlijk. Hè. Je bent de hele week bezig met het idee van... Ja, hoe ga je nu het beste naar Excelsior? Hoe prepareer je de zaak nu het beste? Wanneer is het nu uh, goed duidelijk? Hoe, hoe kun je de jongens uh, fris uh, krijgen en, en toch scherp in de wedstrijd? Ja, je denkt uiteindelijk de plannen klaar te hebben. En, uh, ja, Excelsior heeft niks uh, speciaals gedaan. Uh, voor de geblesseerde spits stond er een spits in het veld. En voor de gebleerde middenvelder een, uh, een middenvelder. Dus eigenlijk was er niks apart. Dus het was uh, voor de jongens denk ik wel duidelijk hoe, hoe gespeeld diende te worden. En, en wat van hen verwacht wordt. Alleen we konden het niet opbrengen. En we kregen niet voor elkaar om uh, Excelsior echt onder druk te zetten. En zij kregen het wel voor elkaar om uh, de momenten dat wij uh, ballen verloren heel snel kansen te creëren. Ja, jullie konden het niet opbrengen. Mentale kwestie lijkt me ook. Nou ja, goed, ik weet niet of dat mentaal is. Alleen, uh, ja, we kregen het niet voor elkaar. Excelsior zat er uh, heel fel op en uh, die bracht elke bal heel snel in de diepte in onze verdediging. En op het moment dat wij de ruimte kregen, waren we zelf heel slordig in balbezit, juist. In tegenovergestelde richting. Om hun echt pijn te doen. Dus we hebben in de hele wedstrijd eigenlijk geen pijn gedaan. In de eerste helft... Uh... Sterker nog, niet één keer op doel geschoten. Nee, dus uh, dat zegt al genoeg, denk ik, uh, over het niveau wat wij gehaald hebben vandaag. Maar uh, nogmaals, uh, dit, dit was de wedstrijd toch, dacht ik, uh, om er enigszins uit te komen. En... Dat spreek ik in de afloop Arjen Swinkels bijvoorbeeld. Dat is een Willem IIer in hart en nieren. Een jongen die echt begaan is met, met de club, met het de elftal. Uh, hij geeft dan echt alles. Maar dat, dat kun je toch niet van de rest zeggen? Nee, nee maar dat klopt ook. Kijk, uh, dat is ook logisch. Alleen uh, ja, waar het aan ligt, dat durf ik ook niet te zeggen op dit moment. Hè. We hebben de keihard voor gewerkt deze week. En we hebben uh, alles eraan gedaan om de echte druk eraf te halen... maar toch ontspannen en maar scherp naar deze wedstrijd te gaan. Dat is gewoon niet gelukt. Ja, of spelers daar niet beseffen waar het om gaat... of uh, ja, een andere opvatting hebben op het moment dat ze in het veld denken, uh, nou, we gokken nog een beetje. Ja, en Excelsior speelde wel vanuit de strijd. En die zijn daarna gaan voetballen. En wij wouden gaan voetballen, maar hebben we de strijd vergeten. En dan, ja, dan loop je achter de feiten aan... En in de wedstrijd om te draaien zelfs in de, in de rust niet gelukt. Maar dat is toch de eerste vereiste, hè? dat je strijd levert, dat je, dat je wil werken. Je hebt maar 34 wedstrijden in het seizoen. Ja, nou, zo is het. Maar hoe moet hij dan nou verder? Want als het zo doorgaat, dan is het kansloos. Dan, dan, dan ga je degraderen, dat kan niet anders. Ja, als we elke week zo spelen, is nu dan degraderen wij. Ja, dat klopt. Alleen, uh, ik heb de overtuiging dat we niet elke week zo spelen... want dat is in de voorgaande vier wedstrijden gebleken. Ja, en dat zullen we heel snel weer op moeten pakken. En, uh, ja, en hoe we dat gaan doen, dat uh, bespreken we vanavond en morgen wel. Maar het zal wel moeten. Ik bedoel, uh, we hebben laten zien dat het ook anders kan. Ja, vandaag was gewoon uh, een wanprestatie. Hey, wanprestatie. Dat hoorde ik net Arjan Swinkels van Willem 2 ook al zeggen. Dit was een trainer... Misschien is het van tevoren allemaal afgesproken. Dit was dus de verliezende trainer. Zo krijgt u nog de winnende trainer. Maar eerst die koukleun van uh, Houtkamp bij Groningen-Roda. <laughs> nou, als je zo uit de uh, warme uh, van binnen naar buiten gaat... dan is het inderdaad uh, frisjes, uh, mag je wel zeggen. Uh, 1-0, nog altijd de voorsprong van Rode EC. Twee wissels in de rust. Uh, we hebben in de eerste helft Agilore gezien die uh, moest komen... omdat er een blessure was voor Andersson. Die Agilore die is meteen uh, gewisseld, want daar was uh, Pieter Huistra keihard in... Uh, nu is er een uh, overtreding in het strafschopgebied, maar tegen Groningen voor K. Uh, dus een vrije trap voor uh, een rode SC dat met 1-0 voor staat. Agiloren gewisseld. En dat is een harde wissel. Want als jij als uh, wisselspeler erin komt en je wordt in de rust al uh, eruit gehaald... dan uh, doe je iets niet helemaal goed in de ogen van Pieter Huistra. Een tweede wissel is Metai voor uh, uh, de geblesseerd geraakte Frederik Steenman. Dat hebben we in de eerste helft al gezien. Hij kan niet verder en dus een uh, andere... Uh, linksback bij Groningen. Balbezit voor Hadouier. Die krijgt een duwtje in de rug. En mag dus een vrije trap gaan nemen. Ik hoop dat de tweede helft toch net zo leuk wordt als de eerste helft. Want er werd uh, heel redelijk gevoetbald. Met name van Roda. Met een uitstekend middenveld hoor. Met uh, Ruud Vormer. Met Willem Jansen. Met Hadouier. En een hele goede spits met Jonker. Het is jammer dat die andere spitser zo weinig van kan. Zeker vanavond. Skoboe. Want uh, anders had Groningen met 3-0 achter gestaan. Als Jonker die kansen had gehad. Daar is iedereen het uh, over eens. K speelt de bal over de zijlijn zomaar en dus mag FC Groningen gaan gooien. We zitten in de tweede helft. Die tweede helft is nu drie minuutjes oud. En de bal gaat richting Bakuna, de invaller van uh, Agilore. Maar die kan er niet bij komen. Wordt er overgenomen door Rodier maar Niet voor lang, want Kieftenbelt heeft de bal gekregen. En speelt hem in de voeten van uh, Enevold. En Enevold terug naar Kieftenbelt, Kiefteveld naar Bakuna. Bakuna tussen twee man. Komt eruit, uitstekend uit. En dan is uh, Enevold ze doorgelopen. Trekt hem terug. Daar moet toch de gelijkmaker komen. En daar komt hij niet. Want Titon tikt de bal over het doel. Wat een enorme mogelijkheid weer voor FC Groningen. Voor de spits, de invaller spits. Moet ik bijna zeggen. Niklas Pedersen. Hij speelt omdat Matas geblesseerd is. Heeft al aardige kansen gekregen. Zoals nu ook weer. Maar Titon staat op zijn post. En ten koste van een hoekschop haalt hij de bal uit de bovenhoek. Dat doet hij heel goed. De hoekschop wordt genomen door Thadis. Vanaf de rechterkant met het linkerbeen. Bal voor het doel. Weggekopt door Skobu. Opgevangen door Jonker. Jonker bal meteen naar de buitenkant. Maar die bal wordt opgevangen door Enevoltsen. Heel eventjes. En dan kan via David de Vouw. Eh, rode uitverdedigen... Het begin van de tweede helft is weer veelbelovend. Maar Roda staat nog altijd met 1-0 voor door het doelpunt in de eerste helft van Matjunker. Jonker. Nog één keer Excelsior Willem II dat in 4-0 eindigde. Uh, we beloofden hem al. De winnende trainer Alex Pastoor. Wat gaf de doorslag vandaag? Nou, ik denk dat wij gewoon veel beter voetbalden. Ik denk dat dat de doorslag heeft gegeven. Want uh, we hebben totale controle gehad aan de bal. Uh, maar ook op de momenten dat zij de bal uh, hadden. We hebben zelf. Uh, ja, heel veel kansen en mogelijkheden gecreëerd en we hebben helemaal niets weggegeven. Nou, daar is het uh, verhaal van deze wedstrijd mee verteld, denk ik. Ze hebben niet één keer op doel geschoten? Kijk aan. Dat uh, was mij dan ontgaan zelfs. Wat biedt dit voor perspectief? Want uh, je komt nu op gelijke hoogte met Vitesse. Die hebben dan weliswaar nog die wedstrijd van morgen te gaan, maar het, uh, het gat is gedicht. Kunnen jullie echt buiten die na-competitie blijven? Dat weet je me nooit. Maar het is wel zo dat wij al het hele seizoen beter voetballen dan de plek waar we op staan. En we hebben best veel moeite om veel kansen te creëren. En dus veel goals te scoren. En daarom loopt de score niet altijd parallel met het spel dat we laten zien. Nou, dat is aan de ene kant frustrerend, maar tegelijkertijd, en dat is ook het paradoxale... Ja, is het spel, wat we laten zien, heel bevredigend. Want alle jongens die ontwikkelen zich als een raket. En, uh, en als team gaan ze ook uh, letterlijk en figuurlijk... ook bij Nederlagen elke week vooruit. Dus, uh, dus dat is het, uh, het vaarwater waar we in zitten. En, ja, vooraf uh, ja, denk je van, wat dit, moet dit worden dit seizoen? Nou, uh, op ons nou, heeft de rest van Nederland ons voor de eerste competitiewedstrijd afgeschreven natuurlijk. En, uh, en na een tijdje kom je erachter dat uh, ja, erin blijven, dat dat uh, best een reële doelstelling is gebleken. Nou, en dat is het nog steeds. Daar is eigenlijk helemaal niets aan veranderd. Alex Pastoor hij is de trainer van Excelsior. En hij won dus met 4-0 van Willem II, althans zijn ploeg. Verder met de bobsleeën. Esmee Kamphuis en Judith Vis zijn in Koenigse 60 geworden op het WK. Uh, gisteren was er uh, een slechte eerste dag. Nou ja, slechte, minder goede, die ze als tiende eindigde, maar dat maakte ze vandaag helemaal goed. Piloten Esmee Kamphuis. Nou ja, goed, gisteren hadden we natuurlijk de eerste run en kregen we die niet parallele tik. En dan, dan weet je gewoon dat je snelheid weg is. En uh, maar goed, gisteren kwamen we thuis en hebben we direct het, uh, nou ja, de teleurstelling opzij gezet. En gedacht, het is een wedstrijd over twee dagen, dus we gaan ervoor. En die zesde plek is nog haalbaar. Dus uh, ja, we gaan laten zien dat we het kunnen en dat we ons kunnen terugvechten. En uh, het gaat om vier runs en uh, ik ben blij dat we ons omhoog hebben kunnen vechten. Ja, het verschil tussen dag 1 en dag 2 was niet echt aan te wijzen. Dag 1 werd gewoon verpest door een stuurfout. We kwamen goed uit die bocht, dus we hadden heel. Allemaal niet scheef hoeven komen te staan. Uh, alleen uh, ja, ik, ik heb verkeerd ingeschat. Uh, ik dacht, die tik kunnen we gewoon nemen. Maar ja, ik kreeg hem niet parallel. En uh, als ik dat beter had ingeschat, dan uh, had dat voorkomen kunnen worden. Al met al zesde door een goede tweede dag. Een klassering die Viss en Kamphuis zich vooraf als doel hadden gesteld ja, van tevoren wilden we proberen een, een, een top 6 te sleeën. We wisten dat dat wel lastig ging worden, omdat de Duitsers natuurlijk op deze verbouwde baan weer een enorm thuisvoordeel hadden. En dat is een korte baan, dus de start speelt ook gewoon een hele belangrijke rol. En dan weet je dat de Canadezen gewoon moeilijk, uh, moeilijk te verslaan zijn, omdat ze zo hard starten. Uh, dus ja, we wisten als we het goed zouden doen, dat we een top 6 zouden kunnen halen. En uh, ja, goed... Uh, Helaas is het gisteren niet normaal gegaan zoals we wilden, maar uh, ja, vandaag wel uh, gelukkig. Met brons op de Europese kampioenschappen en zilver in een wereldbekerwedstrijd... is de stap naar de top volgens Kamphuis gemaakt. Ja, ik denk het wel. Als ik uh, nu kijk hè, om ons heen, welke meiden we uh, hebben, waar we tussen staan. En, en de mensen die we dus gewoon verslaan uh, tijdens wedstrijden. En ja, dan staan er echt alleen maar mensen rondom ons die uh, meerdere medailles op World Cups, op WK's en op Olympische Spelen hebben gewonnen. En als je daar dan gewoon uh, nu eigenlijk uh, ja, de tweede seizoen zelf ongeveer wekelijks tussen staat. Dan, uh, dan denk ik wel degelijk dat we een stap hebben gemaakt. Ja, ja en dat komt mede door de samenwerking met Judith Vis, een voormalig hoordelooster. Nou, ik denk dat uh, Judith een, een enorm unieke prestatie heeft geleverd. En, en al deze successen waren zeker niet mogelijk geweest zonder Judith. En, uh, een remmer is, is net zo belangrijk als een slee. Want zonder start red je het gewoon niet. Uh, en dat Judith het zo goed heeft opgepikt dit jaar, dat is uniek. En uh, ik hoop ook dat ze de komende jaren ja, uh, eh, volledig zich daarop kan gaan richten. Dat we echt samen in, uh, in Sochi er kunnen staan. Maar ik denk zeker dat Judith uh, fysiek absolute talenten heeft... om uh, uit te groeien tot een van de beste remmers ter wereld. Ja, alles bij elkaar. Een goede dag en tijd voor een klein feestje dus. Nou, ik denk als je als 15-jarige uh, piloot met een uh, gloednieuwe remster, gloednieuwe coach en een gloednieuwe slee. Uh, uh, zesde op de World Ranking eindigt. Zesde op het WK, brons op het EK en een zilver medaille op de World Cup. Dan uh, denk ik dat we wel vanavond een biertje mogen drinken om een, uh, een geslaagd seizoen te vieren. En uh, dit biedt zeker perspectief richting, uh, richting de Olympische Spelen. En de titel ging naar de Duitse combinatie Kathleen Martini en Romy Loks. Bij de mannen staan Edwin van Kalken en Simon Jansma na twee runs op de E. 21 20ste plaats. Bob Sleeën, dat is pas koud, Andy. Ja, ik ben mij ook niet klaar, hoor. Ik uh, zit hier uh, gewoon heerlijk uh, te, te, te bibberen. Balbezit voor Rode SC. Roda dat hen uh, blijft in de tweede helft. Ondanks het feit dat het 11-2 staat in het voordeel van uh, Groningen... Qua hoekschoppen staat het 1-0 voor E.C. Door het doelpunt van Madjunker in de eerste helft. Met bal bezit voor K. K die de bal de diepte inspeelt. Richting Scoboe. En dan weet je bijna zeker dat Groningen de bal krijgt. En dat gebeurt ook. Diepe bal richting Pedersen. Pedersen, aardige spits. Een beetje pech ook met afwerking. Maar geen Matavs, dat mag uh, duidelijk zijn. Matavs die uh, nodig gemist wordt in het team van Pieter Huistra. Bal nog altijd in bezit van FC Groningen. Goeie bal naar Sparv. Sparv de, bij de hoekvlag brengt de bal voor het doel. Maar komt op de voet van Wilaar terecht. Een van die 11 uh, hoekschoppen, hoekschoppen was trouwens een uitstekende fatalisje op het hoofd van Andreas Krankwies. De uh, gevaarlijke kopper. Hij kopte de bal ook maar in de handen van Titon. Prezemislav, Titon die het niet koud heeft. Want uh, hij krijgt veel te doen in deze wedstrijd. Maar alles wat hij te doen krijgt, dat, uh, dat doet hij goed. Nu een vrije trap voor Rodi En uh, Robby Wilaert gaat de bal nemen. Doet dat rustig aan bij die 1-0 voorsprong. Want uh, dat is natuurlijk lekker. En alles gaat richting Hadewier, Willem Jansen of Ruud Vormen. Nu was het Hadewier die de bal krijgt. En dan is het Vormen die de bal de diepte inspeelt. Maar het is uh, een te diepe bal. Roda leidt na 10 minuten in de tweede helft met 1-0 tegen FC Groningen. De Duitse wielrenner André Greipel heeft de vierde etappe van de ronde van Algarve gewonnen. Sprinter van Omega Pharma Lotto bleef de Australische Rabo-renner Michael Matthews voor. De Brit Steve Cummings behield de leiding in het algemeen klassement. De renner van Sky heeft zes tellen voorsprong op de weerrijdende Spanjaard Alberto Contador. Excelsior Willem 2 werd 4-0, Heer de VN AZ 0-2. En bij Groningen, Roda, is het na minuut of 10 in de tweede helft 0-1. Tot zo, nationaal.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 Ga snel naar uw dealer of kijk voor de voorwaarden op Peugeot.nl. Zembla deze week over de politie. Als je ze belt, dan komen ze niet. En al komen ze wel, dan lossen ze het niet op. Dat is het beeld van de Nederlandse politie. Maar de agenten zijn zelf ook gefrustreerd. Te weinig mensen, een slecht computersysteem. Het is een ramp, zegt zelfs de korpschef. Opsporing verzocht in Zembla. Vanavond, half elf, bij de Vara, Nederland 2. Beleef de magie van de topschaatsen in Tiof.